De torpedobootjager is op eigen kracht onderweg naar de haven. Hoe de olietanker eraan toe is, is niet duidelijk. In juni was er ook al een aanvaring tussen een Amerikaans marineschip en een vrachtschip. Bij een botsing tussen de USS Fitzgerald en een Japans vrachtschip kwamen toen zeven mensen om. Het aantal criminelen dat wordt veroordeeld voor mensenhandel neemt af. Vorig jaar werden er 103 personen voor veroordeeld, een kwart minder dan in 2014 en 2015 blijkt uit cijfers die NRC opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak. Hoe dat kan is niet te zeggen. Deskundigen denken niet dat er minder mensenhandel plaatsvindt. Mogelijke oorzaak is dat de politie meer tijd besteedde aan vluchtelingen. En ook lijkt bij een reorganisatie bij de politie... deskundigheid verloren te zijn gegaan. Toerisme wordt steeds belangrijker voor Nederland. De toeristische sector is harder gegroeid dan de rest van de economie... blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gaven toeristen bijna 4% meer uit dan een jaar eerder... In totaal bijna 76 miljard euro. Dat levert zo'n 390.000 banen op. Het overgrote deel van de inkomsten komt van Nederlanders die vakantie vieren en uitjes maken in eigen land. De brandweer in Hoorn is al de hele nacht bezig met een brand op een industrieterrein. Het vuur brak gisteravond uit, maar is nog steeds niet geblust. Omdat het plafond instabiel is, is het voor de brandweer gevaarlijk om in de buurt te komen. In het pand in Hoorn zit een verhuurbedrijf. Het weer in de loop van de dag geregeld zon. Wel is er in het binnenland een bui mogelijk en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen en woensdag blijft het bijna overal droog, wordt het warmer. Woensdag kan het zelfs 29 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Heel veel vertraging is er nog niet vanochtend. Op de A5 een kapotte vrachtwagen. Vanaf Amsterdam naar Hoofddorp staat file tussen de aansluiting met de A10 en Westpoort. Op de A10 tussen Cadoen en Amsterdam-Hemhavens een kwartier vertraging en een kapotte vrachtauto op de A28 van Amersfoort naar Utrecht in de file tussen Den Dolder en Knoop en Rijnsweer 3 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dead. The bread that was green is now.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 En uh, we gaan ze dadelijk van uh, Willem horen hoe het uh, gaat met de voorbereidingen. En de rest van de activiteiten op het circuit. Maar eerst deze was Survivor. Hier is the eye of the tiger.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 Ja, goedendag. Uh, ja, het is voor het uh, DTM-weekend. En uh, ja, we lopen nu op de krip. Onder een straat, zonnetje. De weersvoorspellingen waren helemaal anders voor het weekend. Maar we zijn anderhalve dag uh, bezig, zeg maar hier. En we hebben alleen vanmorgen uh, tijdens de vervaarlijke voor de uh, DTM. We hebben een kort buitje gehad. Uh... Ja, gewoon heerlijk weer uh, vandaag. Ja, met... lekker genieten. En dat doe je niet alleen, waarschijnlijk uh, heel veel mensen daar. Ja, er zijn zeker veel mensen aanwezig. Ja, de DTM-race, dat is de hoofdmotor natuurlijk tijdens zo'n DTM-weekend. Ja, die is bezig met de voorbereiding. De auto's zijn net opgesteld op het eind, op de starting grid zoals het heet. De rijders die worden in hoeveel auto's rondgereden om naar het publiek te zwaaien. En dan gaan ze, ik dacht, pas voor drie, dan gaat de start plaatsvinden van dit, ja, toch wel spectaculaire evenement. DTM, 18 auto's. En als ik je nou vertel dat er 18 coureurs ook zijn, ja, dat regent sommetje simpel. Maar van die 18 zijn er 17, die één of meerdere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 Ook in een de BMW. Derde is het voormalig DTM uh, kampioen uh, Marco Witman. Ook in een BMW. En vierde vinden we onze Belgische buur. Uh, ja,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 Demons of the past Shelter for the night Als eerst hoorde je de grote samarit van Armin van Buren. En dat is inderdaad de Sunny Days en ook die heeft vandaag is al voort. Gevolgd door deze van Bruno Marshall de 24K. Wie heeft hij hey, is inmiddels aangeschoven aan de microfoon. Goedemiddag Lex van der Horen, hoe is jouw week geweest? Goedemiddag. Goedemiddag Lex. Ja, ik ben even langs komen waaien. Even langs, ja het is een beetje windy hè? Ja, ja. een beetje windy. Een beetje windy. Ja. Windy He? weer vandaar ook uh, geen zomermarkt vandaag. Uh, Waar was dat? Op de boulevard? Op de boulevard? Ja, ach nee, dat, nee, dat gaat niet nee, lukken. Dat kan niet joh. Nee joh.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 En nu gaat het in de loop van de middag, gaat het steeds zonniger worden. En hey, daar hou van... Steeds minder bewolking. Dus dat gaat goed voor, de, voor vanmiddag en een deel van de avond. Ah, kijk, Een deel, deel van de avond, deel deel van de avond. De avond. Ja, daar komt de avond. Die, daar van, komt hij. Want, want we hebben vanavond een uh, muziekfestival, dus ja. Ja. blijft het droog? Ja, nee, nee. Nee? Nee. Later hmm. in de avond, dat is uh, waarschijnlijk na tien, hè, dan moeten we toch rekening houden... dat het dat, dat gaat regenen. Dus... Ja, ja. parapluutje mee, ja, mee. Ja, een pluutje mee, mee. Wordt het heftig of... Al... Je kan ook de kroeg in duiken. Wordt het heftig of... Uh... Nou, heftig, uh, er wordt wel behoorlijk wat regen verwacht. Dus het zal wel een flinke bui zijn. Wat zouden mensen niet mogen weerhouden om naar uh, het festival te gaan? Nou, als je, nou, nou tot, tot, tot, tot tien uur. <laughs> tot tien uur. <laughs> en, en daarna en... snel naar binnen. Ja, en daarna naar binnen. De kroeg in, dat was toch de bedoeling?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 Ja, blijft de wind uit het westen komen, Lex? Of niet? Ja. Die ja de de dus dan door... horen we de raceauto's niet. Of minder. Dat nou, is dus een beetje is jammer. zit nu in het westen morgen zit hij ook in het westen. Okay. Ja, dat is jammer hè. Dan horen we het geluid uh, minder. Ja? Als de noordoostenwind was, dan uh, ging de ja, precies, racegeweld dan, over, over ja, het dorp heen. Ja, ja. Maar goed.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 Dus in de middag dan moeten, dan moeten we even wachten dat die wolken uh, oplossen en niet wegwaaien. En uh, er staat een maximumtemperatuur voor maandag op 20 graden. Weergraadje erbij. Weergraadje erbij. Dus, en er staat weinig meer, maar dat had ik al verteld. Ja. ja. Uh, dan gaan we naar de dinsdag. Dan hebben we ook wolkenvelden. En in de middag wat zon. Het wordt wel eentonig.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 Dat was het weer op ZFM Zandvoort. Ja, we zeiden dit al in het begin van het weerbericht. Het is een beetje windy. Wings to fly Up above the cloud Up above the cloud Up above the cloud above the clouds. <laughs> And the windy has store The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 Dat was een, de single van Aha! And the sun always shines on TV! Ja, ze live belden vanuit Zandvoort op die moment uh, bij de ARD! Dus wil je meekijken met de eerste DTM-race van het weekend, die dadelijk om kwart voor drie uh, gaat beginnen!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 Tot wel ver, het nieuws In het kort, jawel. Nou, dadelijk gaat hij starten, de eerste DTM-race van het weekend. Jawel, mijn vrienden. En hier is uh, Marianne Rosberg. Ik ben Nou, hij is uh, inmiddels gestart, Albert-Jan, de release van uh, vandaag. Ja, we zitten net de tarzanbocht door. En we naar de volgende plaat gaan we gelijk weer schakelen... met onze collega Willem van Dinsen. De was el mar, mi corazón escondido, siempre zel aire. Entre la madrugada y el sol, siempre me pierdo el sonido del mar. Me devuelve a casa, no soy. Zeggen we altijd dat is bluff? Ja, echt waar. Joris, ze met Hemingway. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. En we schakelen wederom over uh, naar het circuit Naar Willem van deze. Want zojuist is de eerste race van de DTM van dit weekend van start gegaan. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag, nee, DTM. Uh, inmiddels, zoals je al zei, uh, van start gegaan. Ja, prima start. Geen enkel probleem uh, tijdens start.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 Raken hij niet? Hij wist uh, terug te komen op de baan. Zo zijn Maro Engel, winnaar van de vorige race uh, in DDM en uh, Mostak. Afgelopen week uh, ge getrouwd met zijn uh, Stephanie En hier op Zandvoort, toch een beetje onder de indruk uh, van het hele gebeuren nog. En van uh, machtig in het vijfde. We zijn weer uh, dit hieronder verder. We zien aan de leiding Pivovlog, de tegenstraat Arno Wiesbank. En de derde plaats, de Bellag. Maar precies de En alle drie tennis zijn onderweg in het BMW. Ja, ja, Willem, we zagen dat ook al een tweetal rijders de pits ingegaan zijn. Hoe is dat eigenlijk geregeld met de pitstops tijdens een DTM-race? Nou, DTM, je moet minimaal één pitstop maken per race. En je mag zelf bepalen wanneer je dat doet. Oké, okay, Willem.